Dikter Hark met het NOS Journaal. In Hoensbroek in Limburg zijn twee mensen door geweld om het leven gekomen. Ook is iemand zwaar gewond geraakt. Volgens de politie is er geschoten en zijn de slachtoffers ook neergeschoten, gestoken. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. In Jemen zijn verschillende politici gewond geraakt bij een granaataanval op het paleis van president Saleh. Volgens een tv-zender van de Jemenitische oppositie is de president daarbij zelf omgekomen. Maar dat wordt tegengesproken door de regering. Woordvoerder zegt dat Saleh alleen licht gewond is en later vandaag een persconferentie geeft. Wel lijkt het erop dat vier van zijn, vijf van zijn lijfwachten zijn omgekomen en dat onder de gewonde politici de premier en de voorzitter van het parlement zijn. De granaataanval op het paleis zou zijn uitgevoerd door aanhangers van een stammenleider die de strijd met de president de afgelopen week hebben opgevoerd. In het natuurgebied Aamsveen bij Enschede woedt nog altijd een heidebrand. Over de omvang is veel verwarring ontstaan. De brandweer meldde vanochtend in eerste instantie dat er 200 hectare in brand stond. Inmiddels wordt er gesproken over 60 hectare. Het natuurgebied ligt in de grensstreek met Duitsland. De Nederlandse en de Duitse brandweer werken samen bij de bestrijding van het vuur. Het blussen is lastig omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. In de loop van de middag is er een blushelikopter ingezet. Uit voorzorg werd een camping met 200 gasten ontruimd. De Amerikaanse euthanasiearts Jack Kevorkian is overleden. Hij hield naar eigen zeggen meer dan 100 mensen om een, om een eind aan hun leven te maken. Kevorkian, die als bijnaam in Amerika Dr. Death had, was erg omstreden. Hij zat acht jaar vast voor moord nadat hij in een interview met een Amerikaanse zender had laten zien... hoe hij een patiënt een dodelijke injectie gaf. Kevorkian kwam in 2007 voorwaardelijk vrij. Hij stierf een combinatie van longontsteking en nierproblemen. Jack Kevorkian was 83 jaar. Het weer nog overwegend zonnig, middagtemperatuur van 18 graden in het noordelijke kustgebied tot maximaal 27 graden in het zuidoosten. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor een brugge, 2 kilometer. Er staat een auto in brand. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor afrit een rode Roderijs 2 kilometer. Voor knooppunt Kleinpolderplein ook 2 kilometer.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 Vrijdagmiddag en alweer vier minuten over de klok van drie uur. Tijdens weer voor de hitlijst van Europa. Jaargang 21 alweer, aflevering 22 daarvan. Vandaag alweer de 3e juni van 2011. Deze week in de lijst 19 stijgers terug te vinden. Vier zittenblijvers, 14 dalers. Nou we drie platen over en die drie die komen gewoon nieuw binnen. Ik denk natuurlijk ook dat drie platen eruit moeten. Dat doen uh, de Black Peas. Just Can't Get Enough na 16 weken. Katy Perry en Kanye West met E.T. gaan na 14 weken uit de lijst. En min, nog minder weken, 12 in totaal, maar You and Me at 6 featuring Shitty en de single Rescue Me. Deze week een goede week trouwens voor Lady Gaga. Zij is de snelste stijger. Die Age of Glory gaat namelijk 12 plaatsen omhoog. De snelste daler dat is een andere dame. Britney Spears in dit geval, Till the World Ends. Zij is namelijk 9 plaatsen naar beneden gevallen. langs genoteerd, dat is Lady Gaga, Born This Way en Rihanna, S&M. Beide staan namelijk alweer 16 weken lang in de lijst. En beide zijn wel een beetje in de onderste regionen te vinden hoor. Op nummer 39 eentje en eentje op nummer 32. De lijst beginnen we deze week onderaan op nummer 40. Een dame die de laatste jaren druk bezig is om weer uh, overal bovenop te komen. Europa veroverd dus met de tweede album NB. En NB dat staat voor Natasha Benningfield. Haar volgende album uh, draagt dezelfde naam als haar eerste single En wat komt die prachtig uit vandaag. Pocketful of Sunshine. Yo, down op vrede, Down of Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short Van Dam. I love, and I know that it's all mine. I know, wow. I know that it's all mine. the rivers flow and I call it home and there's no more lies in the dark Natasha Benningfield nieuw binnen met de Pockets Full of Sunshine. Eén plekje hoger vinden we dan Lady Gaga. Die zakt zeven plaatsen, maar staat met Born This Way wel weer 16 weken genoteerd. En daarmee dus een van de langst genoteerde. In 2010 was toch wel weer het jaar van een nieuwkomer. In dit geval Jason Derulo. Dikke hits als What Did You Say en In My Head. De harten van menig muziekliefhebber ging sneller slaan bij het luisteren van zijn debuutalbum. De top bereiken is 1. erop blijven, dat is dan altijd 2. En uh, probeert Jason Durlo nu uh, te gaan doen. De eerste single van het tweede album is uh, Don't Wanna Go Home. En dat leunt een beetje op hetzelfde trucje als uh, Whatcha Say. En dan een beetje dubbel op, want dit keer wordt namelijk niet één, maar twee samples gebruikt. En het nummer horen we grote hits zoals uh, Show Me Love en de D.O. De song. Dat klinkt allemaal wel leuk hoor, maar de vraag is of uh, Jason nog kan blijven scoren door het uh, stelen van andere hits. En begin is er in ieder geval wel op nummer 38, komt Jason Derulo binnen en don't I wanna go home, yeah. Zoom Dave de World, de Swedish House Mafia. Vorige week kwamen ze binnen in de lijst van Europa. Toen deden ze dat op nummer 40. Nu gaan ze een klein stukje verder omhoog naar 37. Op 38 Jason de Rulo, Don't Wanna Go Home. Die kwam dus helemaal nieuw binnen. Een klein stukje verder omhoog in de lijst. We gaan niet heel hard vandaag. We doen het rustig aan. Op 36 namelijk. Vorige week ook nieuw binnen de lijst. Toen op nummer 39. Een tweede week dus deze week voor Cascara. En de single die heet San Francisco. Zometeen op 34, trouwens, de laatste nieuwe binnenkomen in de handen van Mohambi en uh, Nico Zertinger. ...en San Francisco op jouw lokale radio CFM Zandvoort. Euro Breakdown, iedere vrijdag hè, tussen 3 en 5. De 40 beste platen van Europa komen dan voorbij. Mocht je nou op vrijdag nog op je werk zitten tot een uurtje of 5 ...en niet de kans hebben om te luisteren... ...ik doe het gewoon zaterdagavond nog een keer allemaal voor je over. Dan tussen 7 en 9 Dan komen dezelfde platen allemaal gewoon nog een keer voorbij. Mocht je daarna ook geen tijd voor hebben dan zeg ik www.cfmzandvoort.nl Even bij de programmering op de vrijdag klikken Dan bij 3 uur de Euro Breakdown En dan kun je de hele lijst gewoon nog eens rustig nalezen Wat er allemaal gebeurt in de hitlijst van Europa En voor de volgende binnenkomen gaan we naar plekken 34 Daar vinden we Mohambi En zijn beurt nu om eens te gaan bewijzen dat hij geen eendagsvlieg uh, is Want won't uh, be kennen we van hem En toen kwam een dirty situation kwam naar Dat uh, flopte een beetje in de meeste hitlijsten nu dus een samenwerking met Nicole een bekend van de Pussycat Dolls. En critici die verwijten om dat uh, al zijn muziek een beetje hetzelfde klinkt. Ook in dit nummer is duidelijk het kenmerkende geluid van de producer Red One te horen. Ik denk dat dit in uh, dit geval niet echt een belemmering voor succes hoeft te zijn. Coconut Tree is namelijk een uh, uptempo track die de uitnodigt tot dansen. En waarschijnlijk zeer goed zal gaan doen als uh, clubhit. Misschien zelfs als een kleine uh, remixje. En misschien uh, dat dit zelfs een van de zomerhits van Europa moet gaan worden... Heerlijk nummer om te luisteren op het strand op een lekkere warme zomeravond. De radiostations beginnen hem langzaamaan op te pikken en nu dus de taak aan Mohambi om te bewijzen dat hij na Dirty Situation ook wel goede muziek kan maken. De Coconut Tree samen met Nicole Searchingen vinden we deze week nieuw binnen op nummer 34. I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha new Under the coconut tree in the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 Werd bekend als, uh, door hits als Destination Calabria en zij als uh, Breed a Gentle en onder andere met Love Takes Over. Alex Gardino en Akhili Roland. Nu samen met What a Feeling. Vorige week kwamen ze binnen op 36, deze week omhoog alweer naar 33. Cfm. Cfm. Westkust, Bericht. En vandaag profiteren wij van een hoge drukgebied en dat eet uh, Christina, die hangt ergens boven de Noordzee. En Doordat alles is er bij ons vandaag weer prachtig zomerweer met volop zonschijn. Het blijft overal droog en de temperatuur zal stijgen naar een maximale 24 graden. Wind die bijt uit het noordoosten en die kan aan zee wel eens vrij krachtig gaan worden. Vanavond in de komende nacht is het dan weer vrij helder, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over de regio. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 13 graden. De noordoostelijke wind die waait daarbij overwegend matig. Morgen opnieuw prachtig weer met veel zonneschijn, het blijft wederom droog en het wordt gemiddeld een graadje of 24. Noordoostelijke wind die waait overlandmatig aan zee weerkrachtig. zondag dan ook een hoop zonneschijn. Het blijft nog altijd droog en de noordoostelijke wind die waait overlandmatig aan zee krachtig. Temperatuur zondag dan een kleine 21 graden. Het ritme van zang voort. Voor, C C F, M, F. 30 deze week voor de Neon Trees en 1983. Op nummer 40 kwam deze week een nieuw winnen. Natasha Benningfield en de Pocketful of Sunshine. Lady Gaga Born Is Way zakt deze week 7 plaatsen. Staat er wel 16 weken in is daarmee het langs genoteerd. Jason Dulo Don't Wanna Go Home komt nieuw binnen op 38. 37 3 plaatsen winst voor de Swedish House Mafia en Save the World. Cascada gaat ook drie plaatsen omhoog met de San Francisco en vinden die op 36. 35 voor Quiliano en Anita Maier. Why tell me why? In de achterweek week zakken ze van 28 naar 35. Mohammed en Nichols Urschingen. de Coconut Tree nieuw binnen op uh, 34. Alex Cardino, Kelly Rowland. What a feeling. Twee weken in lijst van 36 omhoog naar 33. Rihanna S&M ook 16 weken genoteerd. Wel zakkend van 27 naar uh, 32 deze week. De Neon Tree is 1983. Vier plaatsen winst in de derde week omhoog. Dus naar 31. Vier plaatsen vlies voor James Blunt en So Far Gone. De twaalfde week zakkend van 26 naar nummer 30. Nummer 29 is plaatsen wint voor Gavin DeGraw en Not Over You. Vorige week nieuw binnengekomen op 34, deze week omhoog naar 29.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 Van Simple Plan met Natasha Benningveld Daar is ze voor de tweede keer vandaag met de single Jet Alack Vier weken lang nu in de lijst Omhoog van 31 naar 26 En daarvoor Charisse en Bruno Mars Before It Explode Zij staan nu vijf weken in de lijst en gaan Van 30 omhoog naar 27 Dan slaan we een hele hoop zakkers even over 25, 24, 23, 22 Komen we dan bij 21 En die dame die doet het erg goed deze week Want vorige week stond zij nog op 33 Deze week omhoog naar 21 Het overleden Gaga en die Age of Glory Gaga en Age of Glory in de derde week dus omhoog van 33 naar de 21. Vinden wij op nummer 30 deze week James Blunt en a So Far Gone in de twaalfde week zakend van 26 naar 30. Gavin de Grant Nat Overview gaat van 34 omhoog naar 29 in zijn tweede week. Mike Posner en Lil Wayne Boom Chicken staan nu 11 weken in de lijst en zakken van 25 naar 28. Charisse en Bruno Mars, before explode, in de vijfde week drie plaatsen omhoog naar 27. En Simple Plan, samen met Tasha Benningfield en de Jetlag, staan in hun vierde week weer verder omhoog. En nu van 31 naar 26. Alexis Jordan en Hash Hash is zakkend in de achterweek van 19 zakkend naar 25. Adele, set fire to the rain, staat 14 weken in de lijst, zak van 18 naar 24. And Britney Spears, Tilde world ends, zakt ook naar beneden, zij van 14 naar uh, 23. Dat alles doet zij in de 11e week. Maar het is en Clay ready to go. 9e week dat zij in de lijst staan. En ze zakken van 16 naar 22. De Gaga, die Age of Glory, stond vorige week dus nog op 33 en nu op 21. Dat alles alweer in uh, haar derde week. Enrique, Usher. Usher. This is for the dirty girls. Usher en Enrique Iglesias. Here we go. En de Dirty Dancer in de vijfde week omhoog van 23 naar uh, nummer 20. Woo. Sleep. She's a vibe yeah. when she drinks But she's a thing when she's on top of me She don't wanna love She just wanna touch She's a beating girl to never